De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de echte Jan van Poont, de radioshow van, uh, ja, van, uh, eigenlijk voor ons zender. Mijn naam is Jan Roos. En hier is Jan Heemskerk. Ja, want we gaan vandaag weer eens even flinke knallen. Beeld bij het geluid heb je op echtejannen.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radio radiospel... en voor de stelling in wat een geleuter. Het gaat de is 0800-1121. En de stelling de Grieken. Ja, die moeten nu echt optieven. Ja, en een Echte Jan, dat ben je dus of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus gil je de hele tijd dat Mauro moet blijven... maar ga je dan met een slapstudievisum slap, slap voorstel door de knieën. En zeg je dat je een gelukkige christendemocraat bent... zoals Ad Koppenjan... Dan ben je nog te zitten in Johan, denk ik. Dat dacht ik wel, ja. ja. Laten we nog eens even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Jan, of Johan. Ja, de eerste enige echte, echte, echte Johan is uh, George Pamadreo. Per ja. het is Ederson's, die gewendste psychische ja, de Griekse premier, Papandreou, die maakt er één grote puil op van. Handje ophouden bij de rest van Europa. En dan komt hij opeens met een referendum aan. Of de Grieken nou echt ons geld wel zouden willen. Ja, en ziet er nu weer vanaf naar dreigementen. Met het stoppen van de noodhulp. Je zegt nou, je krijgt een paar miljard niet. En Papandreou zegt oké, okay, dan doen we het niet. Het is gewoon een slap hap, Een bordlauw Moussaka. En hij heeft vandaag ook nog weg uh, bekendgemaakt dat hij weggaat. Uh, weg is weg. Uh, Papandreou, je bent een enorme Johan. Nou zeg. Ja, vind ik. Ik, ik heb nog een tijdje lang gedacht dat het een geheim meesterplan was. Nee, nee, George. nee. Nee, dat is gewoon... Uh, nee, dat hij echte, ik dacht echt dat hij gaat, die, die zet zo die was in die hoek, die maakt de regering van de Nationale eenheid en het komt allemaal goed nee, onder de vlag van Pappertreur. Ik denk dat jij George onderschat en ik voorspel je, hij komt terug. Uh, oh, hij komt terug, hij uh, heeft zelf gezegd dat hij weggaat, joh. Ja? George was een kant in de dauw. Uh, nou een kat op, in de douw. Nou maar de douw. maar God, ondertussen gaan wij verder met Klaas Jan Huntelaar. Ja, het is altijd wel lastig, denk ik, in de spits uh, staan meestal twee mensen, twee mensen in je rug. Uh, ook wel als uh, verdedigende middenveld er nog bij, dus uh, het is altijd wel lastig. Nou meid. twee mensen in je rug en dan breek je je neus. Dat gebeurde onze man, onze, onze held, onze Klaas, de man die ons wereldkampioen had gemaakt, als hij er maar was bij geweest. Hij scoort als de lopende band, Jan. In Duitsland. Dat is niet ik makkelijk. Wel, ik zeg, dat is toch mijn man, mijn Klaas. Ja, maar de, held, de voetbalheld. Hij scoort, voetbalheld. Hij gaat een zonder benen. krijgen En hij scoort ze weer aan de lopende band. De zonder ogen, zonder benen. Ja. Ja. En, en, en gaat hij ons dat EK geven, Jan? Als ze hem vragen, wel ja. Nou ja, hij er al verdomme naartoe wel in nou, de spits gespeeld. Ik, ik durf er niet meer op te oh, rekenen. Van Persie die is ook opeens aan het scoren. Nou, precies. Nou, wat Kijk is nou het? Kijk nou maar uit. Nou, kut, laat het Hey, Joost Palman. Na zo'n wereldwijde cartoonrol, dan weet je wat je kunt doen en waar de grens ligt. Ja, dat is de striptekenaar van de volkskant. Die roept uh, in dezelfde kant om geen strips te maken over heiligen. Nee, want uh, dat moet niet gebeuren. Je mag best wel over het nieuws hebben, over een andere actualiteit. Maar één ding niet, niet over heiligen. En dat is uh, naar aanleiding van de aanslag op het Franse satirische blad Charlie Hebdo. Uh, die de profeet Mohammed als gasthoofdredacteur wilde inzetten. Uh, uh, ja, die roept eigenlijk op tot zelfcensuur om de teren zieltjes van de gelovigen te sparen. Nou, dit soort gesodemieten, dat moeten wij niet willen in Nederland. Eh, Joost Polman is eh, eh, gewoon een Johan. Jo dit is al laf, uh, laf Want tekeningen mag je maken van wat je wil. Je hebt hem mooi gesproken. Oh, dank u. We gaan naar de Diederik, Diederik, Diederik Stapel. Man en vrouwen lachen allebei vrij veel. Uh, alleen met een andere functie. Ja, nou, ja er, ergens moet je het ook wel weer knap vinden. Ik twijfel hier aan, wat hij net heeft gezegd. Ik twijfel eraan. Ja. Maar wat dan ook, deze man. Het is een wetenschapper. En ja. het is bekend geworden dat hij al vanaf 2004 onophoudelijk fraudeert... en dingen falsificeert en publiceert en doet en gaat... en geen mens die het ooit kont, heeft gecontroleerd. Tot nu. Ja. En nou hangt hij ineens als een in malle, maar ik vind het ook wel weer heel goed. Ja, laten we ook zeggen, hij heeft Nederland op de kaart gezet. wil het zeggen, acht jaar lang bijna non-stop frauderen, niet gepakt worden... Nee, ik vind het een held, een volksheld. Maar nu ook, hij staat, hij staat in science, hij staat in nature. Eindelijk weer een Nederlandse wetenschapper die in die prachtige boeken staat. Het is jammer ja. dat, hij, dat hij altijd van die, van die, van die, van die, van die vervelende onderzoeken deed. Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat vleeseters agressiever zijn dan de vegenboontjes. <lacht> maar in ieder geval, uh, uh, yeah, heel Nederland ja. uh, staat weer prachtig ja, maar, maar op de Wij kaart. vinden het een held, toch? Het is een wetenschapper. Die wetenschapper ook van formaat. Ja. Een, een, een groot stapel. leugenaar. Dank u wel. Een superman. En wat is het? Een echte Jan. Ongelooflijk. natuurlijk Een echte young. of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan ja, ondanks dat de publieke omromp hem, hem best wel stevig uit de broek laat hangen... merken Jan en ik ja, toch ook wel dat we uh, in een economische nou, crisis zitten. En dat komt niet alleen maar door die godvergeten rot Grieken... de euro of de graaiende bankiers. Tijd voor iemand of. die uit kan leggen... ja, wie we nou eigenlijk de schuld moeten geven van onze ellende? Onze hoofdgast is oprichter van Alex Beleggingsbak... die hij trouwens voor een zwak geld heeft verkocht. En tegenwoordig ja, volgt hij met een kritische blik de financiële wereld. Niemand minder dan Peter Verhaar. Welkom Peter, al hier... Goedenavond, mensen, jongens. Ja, ja. Alles goed, Peter? Ja. Heel erg goed, jongens. Een rustige stem. Ja. Een oase van oogal, rust nu al. Een baken van rust in ja. jullie ja. geschreeuw, zou ah, ik moet ah, zeggen. He? He? He? Nou, ik word er helemaal ja, een beetje rustig ook. van. Ja. Hey, laten we nou eens met goede berichten beginnen. De belastingen gaan omlaag in Duitsland met 6 miljard. Ja doen nou, dat? Nou, ik heb gezegd, ik, ik, ik schreef op mijn Twitter, dat, dat halen ze vast zeker uit dat potje van 60 miljard. Want ze hadden een klein rekenfoutje gemaakt bij een Duitse bank, 60 miljard ja. groot. Dus ik vermoed dat ze die 60 miljard nu gewoon in de Duitse economie pompen. Ja, maar, maar 6, 6 miljard uh, uh, Belast. belastingverlaging. Ja. En dan vraag ik me af, uh, is het niet handiger om dat even op zak te houden in deze tijd? Nou, eigenlijk niet. Want als je. Laten we eerlijk zijn. We zitten allemaal over crisis te praten. Ja. We zitten alleen maar over bezuinigingen te praten. Ja. Dan kan je één ding vertellen. Met bezuinigingen ga je... zijn ondernemers niet blij mee. Als je wil groeien... moeten mensen weer gaan consumeren. Belastingverlaging betekent... als mensen niet gaan sparen... maar dat weet je niet. Hè? Dat wordt een grote vraag. Nou, De rente is maar, weer verlaagd. Hè? Maar als precies de je toch helemaal nee. geen cent. Dus een belastingverlaging kan wel eens betekenen... gewoon meer consumeren. En echt cons meer consumeren geeft groei. Maar... En Griekenland, Italië, maar straks ook Duitsland. Wij we komen er alleen maar uit met groei. Maar is Zijni voor u een voorbeeld voor ons? Moeten wij eigenlijk ook belastingverlager nou, krijgen? Nou, dat zou best wel eens een uh, goed voorbeeld kunnen zijn. Nou, oh, uh, daarvoor. Ja, ja zeker ja, weten. Ja, nou, Zo we even een oproepje doen? Ja, ons, ja kijk, als je dit hoort. Nou, ja. zal er, ja. Kijk, Nederland is natuurlijk al heel lang. De, een provincie van Duitsland. Ik, ja. bedoel, ik lig wel eens in de klins met mensen die roepen van... dat Nederland haar soevereiniteit niet, niet moet opgeven. Maar ja, hebben nou, dat hebben we 30 jaar geleden al gedaan. 30 jaar? Dat was dat nog 70 jaar. 40, 40 jaar. Nou ja, toen we de gulden aan... Ja, Nou, zeg... De dan gaan we, de we gaan direct op, op de oorlog op. Oh, ja, gaan gaan dat dat oude ding. Toen wij de gulden koppelden aan de Duitse markt, hebben ja. we natuurlijk ook onze soevereiniteit opgegeven. Het is een mooi voorbeeld. Ik denk dat. Er zijn, er zijn een aantal politieke partijen die al gezegd hebben van we moeten, niet, we moeten ons niet doodbezuinigen. Nee, we, wij als sterk land, Nederland en Duitsland, twee sterkste landen binnen ter wereld, moeten zorgen dat er geconsumeerd wordt. En laten we, beter, laten we eerlijk zijn: een betere provincie dan Duitsland, dan een provincie van Griekenland op het moment. D daar ben ik het volledig mee eens. Kijk, ja. dat kan je niet ik niet Dat da da Wat een nee, stukje nee, van deze Ja, dat dat is een goeie schoen, <laughs> vraagstelling. Ja, ja, dus, uh, ik ben Jee, het intellect nou, nou, nou, nou, nou, Mag ik dan de Mauro-vraag doen? Ja, ja zeker de Mauro-vraag van de week. Dit is de Mauro-vraag, dit is de Mauro-vraag. Dit is de Mauro-vraag. Was je dinsdag ook op het Malieveld? Nee. Het was op het plein. Was je dus ook op het plein? <laughs> <laughs> op het plein. Mocht je eerst op het Malingveld? Nee, natuurlijk. hij was ook wel een groepje. Nou, dat dat verwijt je in het Malingveld. Vind je het echt ja. dat de hele Mauro-zaak niet is ja. interesseert? Nee, dat vind ik. Uh, dit vind... is precies wat we willen horen. Ga, waarom interesseert het je niet? Ja. ja ik vind het. Ja, Kijk. Kijk, als je dat namelijk zegt, ik zeg het namelijk ook, het is ja. wel worst wezen of dat jongen nou in Limburg maar nou, wonen wil. Ja, laat het zo zeggen. Ja. Ik vind dit, dit, dit, dit gaat om één een, een, individu. Ja. En waarom een heel Nederlands opstel voor één individu, daar, ja. heb, daar heb ik altijd hele grote problemen mee. Ja. Pak het hele probleem aan. Alle Mauro's dan van de, deze wereld. Zorg ervoor dat het gaat geloof ik om 70, 70 of 80 van die, van die kinderen die ja. het moeilijk hebben. Geef ze een passie? Leef, los dat op en doe het vooral in de wandelgangen. Maar boom, laten we, we hebben het over belangrijkere dingen Dat mensen. wou ik zeggen. Een Politiek Den Haag helemaal in de war. Oh, Maro ja. moet weg. Jongens... Zou zeggen, nou geef die jongen paspoort en ga je eens even bezig ja. houden met de crisis? Ja. Maar dat kan politiek goed uit. Ja. Maar mijn, heeft ook... mijn zoon vroeg dat namelijk vandaag toevallig gisteren in de auto. Hij zegt, wat vind jij daar nou van? Ik zeg, nah, zeg waar, waarom wordt zoveel ja. aandacht aan die, aan die jongen besteden? Ik zeg, Joh, dat, is, dat is nou politiek. Ja. Hier, kunnen, hier kunnen een aantal politici over de rug van een, van een leuke jongeman... Die toevallig een beetje goed Nederlands ook nog praat. Een mooi politiek gewin. Want er komt straks een bijzonder goed columnist die hier ook een praatje over heeft. Een bijzonder getalenteerde, slimme jongeman, bril draagt. Is het zo? Leuk. Maar die zegt namelijk, die Mauro is media-geniek. Met zijn lekkere, gezellige kopjes, zijn zachte Hij spreekt ook een beetje Limburgs? Ja, totdat er natuurlijk een Mauro is, die niet helemaal Mauro is, maar meer een Mohammed. Er staat er geen hond op dat plein te grillen. Nou, dan zijn we daar ook weer uit. Hatsikre. Het doet mij een beetje denken aan dat schilderij maar dat schilderij geene meisje met dat die zonne Ja, en ze hadden die foto van hem met die traan ook overal van exact. Ze hadden nog net niet zo'n plastic vlieg in zijn oog gezet. Dat Doet het ook altijd goed hè? Ja, precies. Hey, maar we dat hebben vast opgelost hè. Daar gaan we niet meer over hebben. Nee, dat is verder het Dit was de mauro Dit was de Was de Wat heb je met occupy met die gekkies die dan op zijn beursplein staan Occupy-vraag. En daar heb ik ook niks mee dus. Ga lekker. Ga lekker Het gaat lekker zo. Nee, maar ze zeggen daar ook dat ze tegen dat grote geld zijn. dat ja. Ja, daar moet je toch iets van vinden. Dit is maar een open zenuw die aangeraakt wordt. Want ik had, een, ik, had op ik had op geen Stijl een column geschreven over die, die, die demonstratie. die die zaterdag zou plaatsvinden. Waarbij, waarbij allerlei mensen zich het nodig vonden. Om, ook, uh, om daar te gaan protesteren. Ik had er een kritische column over geschreven. Nou, dat heb ik wel gemerkt die ja. week erop, hoor. Ik ben dat ze uh, verketten. Fascist, ik, he, waarschijnlijk? Nou ja, ach, Ik ben voor alles uitgemaakt. Ja, maar maar, wat zeiden ze dan? Wat was de inhoudelijke kritiek? Nou ja, de inhoudelijke kritiek is dat ik. Uh, Zeggen, dat ik niet snapte dat, uh, dat Nederlanders het ook moeilijk hebben. Ik zeg, ja, maar kijk, ik heb in, ik heb in die column duidelijk gemaakt... Ik, ben, ik snap die Amerikaanse club heel goed. Want als je ergens de inkomensverdeling niet juist is... dan is het Verenigde Staten. Ja. Daar is een hele kleine groep rijken en een hele grote groep armen. En ik kan me heel goed... Belasting is daar ook wat anders in. We gaan het ga ja, ja, ja, straks ja. zeker nog over die rare banken ja. hebben. Ja, ja. Ja, Kijk, in nou. de Verenigde Staten is het echt misgegaan. Maar, maar al die mensen die nou denken: van... we gaan nou in Nederland, het, een van de rijkste landen ter wereld, gaan wij ook hier. Occupien, en dit is sociaal hier prima geregeld. Ze je, je, je hebben je, je, je prachtige gevangenwetten. En toen oef... toe zei ik alleen: de mensen die hier komen, hè, dat is een beroemde tweet van mij geworden. Moet ik eerlijk zeggen, ja. De mensen die hier komen, die willen alleen maar, die, die staan er om twaalf uur kijken of ze op tv zijn, en om acht uur s'avonds gaan ze op een flatscreen kijken hoe ze in beeld zijn geweest. Ja. Ik, ik nam de mensen die Salons die dag zouden komen. salon zijn het. Ja, dat zijn. Nou, salon nou, Ik, occupien, ik ja. ben voor ponieuws een aantal keer geweest, ja. maar uh, de gemiddelde is uh, dronken, uh, gek of echt anarchistisch, communistisch. Dus ja. Voor de rest is het ja, we moeten, we moeten al, die, al dat tuig, we moeten terug naar de reihandel. Ze hebben toch het nou ja, uh, showgebouw nou, gekraakt? Dat ja, nou. waren veel complottheorieën. Ja, ik nou. heb en er ja. waren, is gekraakt. Ja, ja, dat, het het hebben ze, dat hebben ze vandaag gedaan. Nou, dus het, het, het het zegt kijk, het zegt al deze beweging. Moet Nu of heel snel moeten ze zichzelf, uh, moeten ze maar een persberichtje uitzenden waar we aangeven dat ze daar niks mee te maken hebben. Maar als ze natuurlijk worden geannexeerd door een kraakbeweging, dan is het natuurlijk helemaal de boot aan. Nee, maar daar, daar heb je ook allemaal spandoeken. Kraken moet, moet blijven, ja, maar, in, ja, maar uh, hebben we het nou over dat zegt... huizen pikken? Ja, nee, toch? Zo ja. ja. denk je toch ook over kraken mag lopen? Ik, ik denk Want tot nu toe Ben je ja. zo helder, de dingen vind je ook daar moet eigenlijk al. Ja, ben ik, ik absoluut ik niet fijn mee. Mee. Ja, mee met de lange latten doorheen en hop. Ja, lange lat er doorheen, door uh, de Occupy uh, Burstplein. <laughs> Helemaal niet nodig, want ik heb al lang begrepen... dat net als in Londen die meeste van die tentjes gewoon leeg zijn. Ja, dat is waar. Oh, dat nog. Het is allemaal niks. Hé, nee, hey, ja, uh, ja. net dat het leven. Nou, dat vind ik wel. Maar dat hoort. neemt het niet weg dat, er zo, dat, dat, dat, dat de beweging die zegt van is ons financiële systeem nou wel goed geregeld? Nee, nee, niet eens dan daar is dan. Daar mag, daar mag best kritiek op geuiten. Dus ik heb het niet zozeer over die wereldwijde... occupy beweging Mijn kritiek ging vooral over wat je net zo noemt... de salon okupeijs, die er op die zaterdag... Nou, terwijl het heerlijk weer was... ook even wilde laten zien dat ze er waren. Nou, ze uh, daar had ik grote moeite. Een, een gigantische enge winter te krijgen. Nou, ja, dat nou, ja, dat is helemaal klaar. De eerste sneeuw zie ik ze verdwijnen. Hoor. Nou, maar, maar, maar, maar degene die dan blijven zitten... Dat is kijk, daar begin ik wel meer respect voor te krijgen. Nou. Hè? Ja, maar kunnen die degene die dan blijven zitten... niet? Uh, we gaan werken? Ah, ben ik nou echt een beetje... Uh, uh, nu, nu, nu, -koek -koek -koek. nu word je heel... Hoerkoek, hoek, hoek, hoek, Ik denk dat we moeten... <laughs> Misschien zijn ze wel binnen. Misschien hebben ze een schaapje langer ja, Nou, dat lijkt me stug hoor, want dan zie je er niet zo, zo viezig uit. Hey, we hadden het net al over, uh, over die Polman. Heb je dat ge gevolgd in de volgende die zei van, nee, nou, want de vorige niet. Nee, nou, je hebt gelijk ook, maar, maar als het op ongeluk uh, voor je neus ligt. Nee, dat komt zelden voor. Maar ja. ik, ga, ik ga het je uitleggen. Ja, die man ja. is daar uh, cartoonist, die, die tekent daarin. En die heeft dus naar aanleiding van die aanslag, uh, die aanslag in, in Frankrijk op dat satirische blad met Mohammed, heeft hij gezegd: Ja, maar je moet ook niet heiligen tekenen, want dat is niet leuk. Oh, oké. Okay. Dus die, zoals, de, zoals de Deense cartoonisten. Ja, ja dat helemaal niet. Maar helemaal geen heilige tekenen. Want dan moeten je afblijven. Want no. dat is voor die mensen, voor die gelovigen is dat heel gevoelig als je daar aan ziet. Moeten we die ja, kant is, er op wel gaan? Wel, is er ook wel iets. Ja, jij begint meteen weer het censuurpaard te beklimmen. Maar nou. Die jongen is gewoon, die denkt gewoon nou, als we nou om de berg heen kunnen roeien of zo, dan kan het gewoon een keer. Nee, dat nee, kan nee, helemaal niet. Christi, nee, want als we zo gaan beginnen, de volgende keer zegt hij van. Ja, maar je mag eigenlijk ook geen vrouwen afbeelden. En dan, voor je dat weet, Jan, hè, zit jij dus met een, een, een blanco blaadje. Nou, Jan, als zeg ik... Ja! Hey. Nou, maar mij betreft is de persvrijheid gaat toch, gaat toch heel ver, hoor. Ja, voor mij ook. En nou. je, kan wel zeggen, je moet ongetwij ongetwijfeld respect hebben. Je moet respect hebben voor ieder. Maar je moet respect hebben voor elk geloof ook in dat verband. Dus het ene verloop is niet meer dan het andere geloof. Maar persvrijheid gaat me toch nog even meer aan het hart. Nou goed, kijk, we hebben nu de Occupy gehad. Daar heb je niks mee. Uh, die barstingen moeten hier naar beneden. Uh, ja. Mauro heb je allemaal niks mee. Volskant heb je niks mee. Dus dan kan ik maar met nog met één ding met je over hebben. Miss World. Miss World? Onze, <lacht> hoe heet ze ook alweer, heeft het niet gered. <lacht> Jil? Jil. Ja. Kansloos. Onze Laurens is kansloos. Of ben je ook niet geïnteresseerd in de lekkere wijven? Nee, ook niet, jongens. Jezus. Nee, dat wordt... Dat wordt we moeten over banken gaan hebben. Ik zie het. Nee, dat gaan we straks pas doen. Wij hebben het over banken hebben nu gewoon. Nog niet. Je hebt toch wel wat met lekkere wijven? Nee, eigenlijk. Nou, ik heb een prachtige vrouw. Oh god, zeg. Ah, ze gaan, joh. Nou, en Hansi Spekman? Een ja. En Hansi Spekman? Nieuwe voorzitter van oh, de jongens, jongens. Jullie, jullie, weten, jullie weten elke gevoelige zeden bij mij te raken. Ja, ik ik wil, dat is duidelijk. Hè, ja, goed, kijk, ik, wo ik woon tegenover het hoofdkantoor van de PvdA. Ja, ja, ja. Ik, ik kijk er echt op uit. Jochem. En wat mij... Wat, dus ik, ik zeg ook, ja, die meneer Spekman. Hij zegt, maar, er gebeurt niets in de buurt. Ik heb gezegd, oh, meneer Spekman, kom eens kijken. Het is een hartstikke levende gebeurt. We hebben het hartstikke naar hun zin. Je kan heerlijk broodjes eten op de hoek. Ik heb daar ja. meneer Cohen nog wel eens uh, zien zitten. Hoe bedoel, ja, hoe bedoel je, ga weg daaruit die buurt. Nou, wil Welke buurt wil je naartoe gaan dan? De achterbuurt. Ja, de achterbuurt. Dat zal gezellig zijn, Nou, goed. misschien. Met Peter, we komen straks met je terug. En dan gaan we het ook over economie en de euro hebben. Want wij hebben de volgende kant dat soort dingen moeten we niet doen. Banken. Gaan we banken. Levensvragen van financiële aard. Maar goed. Na al het koud van de actualiteiten is het nu tijd voor iets warms. Iets liefs. Iets om bij weg te dromen. Iets om te reflecteren. Het is tijd voor La Via Ros! De Emocratie kwam deze week tot een hoogtepunt bij de Mauro-moet-blijven-demonstratie. Alle die goed mensen stonden daar hun longen uit het lijf mee te zingen... met een hartverscheurende, tevens beschadigende copy-p-song van Claudia de Brij. Want oh, oh, oh, wat moet die Limburgse-angolees Mauro toch vreselijk blijven? Een paar honderd hard op de juiste plaatstypes... die volgen zichzelf voor de hele Nederlandse bevolking spreken... als ze zeggen dat die jongen in het land moet blijven. Ik vraag me af of ze daar ook zouden staan als Mauro geen gezellig negertje met een zachte g was. Maar dat hij Mohammed heette, een baard droeg, met een Arabisch accent sprak en uit Pakistan kwam. Geen hond zou met Keen meezingen en het over het onmenselijke beleid hebben. En daarmee ligt de wond direct open. Want niet alle Mauro's zijn namelijk Mauro's. En dus zullen dit soort voorstopstandjes alleen maar bij media gevallen plaatsvinden. En trouwens, niet alle dissidenten zijn dissidenten. Want als er toch twee mensen een ruggengraat van smurversnot hebben, zijn het Koppijan en Ferrier wel. Eerst huilen dat het joch moet blijven en dan een gelukkige christendemocraat zijn. Als de niet-vreselijk snuggere Mauro een studievisum krijgt. Dat is blij zijn met een vetenstrikdiploma voor iemand zonder benen. Toch zou het fijn zijn als Mauro een paspoort krijgt. Dan kan Nederland zich misschien weer bezighouden met belangrijke zaken. Ik noem een in elkaar stortend Europa. Want als het zo doorgaat ben je beter af als je in Angola woont. Wat een stuk diepzinnigheid. Ja, dat was lang niet slecht, laten we eerlijk nee, zijn. Nee, zeker niet. We praten verder met onze gast van vannacht. Uh, Peter Verharo. ooit werkzaam bij ABN Amro, de ING. En, uh, ja, dat is het Frans, dat moet jij doen. De Bank La Roche. De, de Banque La Roche. La -Bouche. Moet nou La Roche. La Boucher. -Bouche? Ik Boucher, dat staat er niet. Ik zeg, dat moet jij doen. Zo. La Moche. Wat is hey, dat nou? Dat betekent kutje in het Frans. En La, en La Bouchere klinkt verschrikkelijk. Chique, maar het betekent niet meer. Ja, dacht de, ik dat het de boerderij... een slagersmeisje op je stel. Oh eigenlijk. ja, dus nee, nee, is, mijn, mijn Frans is. is nee. Ik ben niet best in Frans. Nee. Nou, tenminste, nee. ik wel in nee. de praktijk, ja. maar ja. niet in de, nee, in de gesproken ja. woorden. Uh, we gaan eens dus eventjes uh, ah. hebben over uh, waar we het over moeten hebben. De deal is rond. Papandreou die gaat weg. Nou. En er komt een overgangsregering. Ja. Appen en pap klaar zijn we ingepakt en klaar. Waar waren we gebleven? Ik zag Peter instemmend knikken bij mijn conspiracy theory over Papandreou Dat is eigenlijk heel slim. Nou, daar heb ik ook wel aan zitten denken dat daar iets achter zat, maar. Maar ik moet, ik moet jullie toch wel. Je zult het misschien teleurstellend vinden, maar. Uh, sinds vrijdag merkte ik gewoon dat ook in de financiële markten. het Griekse probleem eigenlijk geen issue meer is. Of, ik, op, ook op vrijdagavond, of je nou wel of niet zou aftreden. Iedereen had een spanning voor die televisie. Ik lag eerlijk gezegd al heerlijk rustig in bed. Terwijl ik, uh, terwijl ik eigenlijk nog opgeroepen zou kunnen worden voor een tv-programma. Ik zei, het is helemaal niet interessant meer. Griekenland is eigenlijk afgesloten hoofdstuk. Volgens mij vanaf nu, het, vanaf het nu gaat, het. gaat het echt waar het echt om gaat. Okay. En dat is Italië. En tot nu toe is Griekenland gewoon de schaamlap geweest voor politici. Om het probleem Italië naar de achtergrond te duwen. Maar, maar ga je garanderen of hij nou, nou wel of niet was weggegaan. Dit probleem Griekenland gaat gewoon opgelost worden. Ik, ik zei je vertellen wat het gaat betekenen. Het gaat veel geld kosten. Nee, dan moet ik dan vragen van, en Peter, maar hoe dan? Ja, nou ja, hoe dan? We gaan gewoon die schulden... Uh, ge, geloof me, die schulden... Die die, uh, die, die paar centen van Griekenland... Die worden pakken. gewoon afgeschreven. Dat is gewoon je, ziet, je ziet bij de banken... Zei, eerst hadden ze 21% afgeschreven. Toen hadden ze 50% afgeschreven. Al, nu. Ze zijn ja. nu 60. Ja. Ja. En het gaat gewoon naar nul toe. Het enige wat je nodig hebt... De, bij... de banken gaat, gaan alles betalen. Ja. De, de banken gaan hun eigen schulden. Ja, die hun eigen, dat zijn niet alle schulden. Die Pas op, nou hou pak ja, ja. pak een pakje. Blijf bij de leest. Ja, blijf erbij. Ja. Want de, de meeste schulden van Griekenland zitten niet bij de banken, maar zitten nu bij de Europese Centrale Bank. Ja, die en heeft dat, alles zijn, opgekocht. dat zijn wij dat met z'n allen. Daar, daar komt die belastingbetaler weer tevoorschijn. Daar hebben we het dan nog niet over. Die commerciële banken die schulden hebben, die, hebben, die, die gaan ze gewoon afschrijven. Daar zijn ze hard mee bezig. ING is zelfs al verder dan wat ze moeten doen met het afschrijven. Ja, maar iedereen roept ook altijd... Griekenland is een kleine economie. Nul. Drie procent. Daarom moet ook het ook een schaamlap. Een, een schaamlab. Onzin, Hoe groot goed. is een schaamlap? Nou ja... Dat moet u je er horen. weten. moet je een reuzachtige schaamlap. Daar, daar moet je er wel verstand van te hebben, of niet? Een schaamlap? Wat is een schaamlap? Ja, een heel klein stukje lab... Nee, waarmee dat een een lapje voor je lul dat je je verschaamt. Precies. Dan is. Ja. En dat een schaamlab een lapje schaamlop. voor je lul? Ja. Maar dat hebben we in de jaren. Voor je vagina. Ja. ja. ja. ja. ja. Nou, nou, nou, nou dat Zo leer nou, je nog eens iets vanavond, ja. nou, Jan Roos. Luister ja, ja. naar Jan Roos. Zo klein is Griekenland dus. Dit probleem, Peter. Peter. Nee, dus... Ik, Griekenland through. gingen we redden voor dus, 120 miljard. Griekenland gingen we daarna redden voor 256 miljard. Griekenland gingen we daarna redden voor 444 miljard. Jij zegt, ja, het probleem Griekenland is opgelost. Nee, voor hoeveel wordt het dan? En wanneer is het ah, opgelost nee, dan? Ik zeg, het, het, het, het oplossen van het probleem... Oh, ja. betekent nog niet dat we er zonder kleerscheuren vanaf nee, komen. Nee, het gaat geld, het gaat geld kosten. Maar we en weten het had ook veel eerder opgelost moeten worden. Maar ja... Dat, als je nou praat, wat is het grote probleem wat we hebben in Europa? Ja, dat is gewoon politici die gewoon niet bewegen. En die feitelijk alleen maar met elkaar bezig zijn. Hoeveel, hoeveel eurotops hebben we gehad die de toppen der toppen waren? Ja, maar je nou, kan dus blijkbaar vertellen, vertellen ze ons leugens. Dat weten we ook. En we, we, laten we vervolgens niet. Laten we nou het, gaan. Ja, het, is, het is blijkbaar politici eigen om een probleem voortdurend voor zich uit te schuiven. Tot het niet, tot het niet meer kan. En tot de, dan barst de bom en dan komt er een oplossing. Toevallig schreef, de, ik heb het voor u meegenomen... want ik dacht, we krijgen het zeker aan de orde. Schreef de, de New York Times een uitgebreid artikel over... dat het allemaal veel eerder opgelost had kunnen worden. Ja, natuurlijk. Maar dat het alleen maar ontkennen, ontkennen, ontkennen is geweest. En als we het maanden geleden het probleem meteen bij de hoorn Zeg maar, zoals het heet de koe bij de horns hadden gevat. Had het minder gekost, het Griekenland? Maar had het nog steeds veel gekost. Ja, maar vandaag werd ook bekend dat de minister gisteren dan, We praat dat praat een, wel in vraag een, heen, een gozer van de IMF, een Nederlandse jongen, in 2004, heeft ja, gezegd: ah, van, uh, dat, dat, dat klopt, dat is een meneer Tra. Die het ja. al in 2009 had opgeschreven. Griekenland is gewoon failliet. Ja. Dus accepteer dat nou ook gewoon. Maar zijn maar, ze gewoon failliet dan ook? Ja, tuurlijk. tuurlijk nee, nou. Mag maar, maar ik wel twijfel, twijfelen jullie aan het feit dat Griekenland failliet is? Nee, nee. maar ze zeggen wel altijd hè, in, in de politiek van ja, we gaan ze niet failliet laten gaan of we gaan ze ja, controleren. Ja, maar maar wat, let laten op, gaan. Betekent let, let op, nou let, let op. Peter, legt uit. Vraag je volgende. Griekenland is failliet. Wat betekent dat? Gaan betekent die nou, mensen morgen allemaal het land uit? Moeten ze de nee, zee dan, in? Nou, krijgen we geen vet aan meer? Wat gaat nee, wat dat Nee, Griekenland failliet betekent in eerste instantie een drama voor Griekenland zelf. Ja, ja, okay. dan? Dus, daar is dan? Is de, daar is, nou ja, goed. Dat betekent gewoon dat ze, daar, dat ze daar keihard moeten bezuinigen. Dat die karige pensioenen, die ze misschien al hebben, nog kariger worden. De salarissen worden niet meer betaald. Ja, uh, de, de, de, de diensten verdwijnen. Alles. De, de, de Precies. Het failliet gaan betekent dat een land gewoon tot stilstand komt. Ja, en dat hebben vooral de Grieken problemen. Dat is heel veel vervelend voor de Grieken. Ja, maar, uh, maar hoe, wij, en, hoe zit het met en, ons? En, en ons probleem is dat wij hebben veel leningen verstrekt aan Griekenland. 350 miljard. Ja, die ben je gewoon in principe kwijt. En. Dat moet je nou maar eens accepteren. Gewoon pakken. Gewoon, je, kijk, ik ben, een, ik ben van de origine iemand die op de beurs opereert. Ja. En op de beurs heb je altijd maar één ding geleerd: dat is, pak je verlies en begin overnieuw. Ja, en probeer goed, je niet ik. voortdurend je verlies. Ja voor je uit te schuiven, want wordt alleen maar erger. Dus hoe noemen ze dat? Zachte heel stinkende bonden. Je bent wel een wandelende spreekwoordenboek, hè? Lekker, toch? Ja, super. We gaan hartstikke ik Het staat allemaal in een spreekwoordenboekje voor mijn neus. Maar we schrijven dus 35 miljoen euro af, weg ermee. Wat doen we dan met Griekenland? Weg ermee ook? Nee, dat vind ik een ander probleem. En dat is dat probleem wat gaat... Dan krijg je eigenlijk een richtingenstrijd. Kies je nou voor een verenigd Europa met alles erop en eraan? Dus dat betekent, we nemen een volgende stap in de eenwording van Europa. Want we hebben ja. een heleboel stappen genomen. Ja, ja, we zijn dan begonnen dan? ergens in, vlak na de oorlog, met de oprichting van wat ze noemen die Europese kolen- en staangemeenschap. Ja. En toen zijn we de Benelux begonnen. En ja. toen zijn we de EG begonnen. Maar wat moeten we... we nu gaan doen? Want een politieke eenheid? En... Nee, ik probeer nog even te schetsen. Je hebt twee, je hebt twee, twee richtingen. En Iedereen zal voor zichzelf moeten besluiten wat hij wil. En die moet het maar aan zijn politici gaan vertellen. Maar de ene richting is nu doorgaan met een echt verenigd Europa maken, wat ook een fiscale Europa is. En dat betekent echt soevereiniteit overdragen aan ja. Brussel. De aan andere de richting. Ja. Ja, als je mag het er mee eens zijn of niet. Hè? Ja, ja. De andere richting is ja opbreken. Het is gewoon opbreken van Europa. Peter. Nou, uh, de, het, het punt is, uh, de vele, federale uh, Europese regering komt er niet. Want iedereen wil nog steeds zeggen. Van, ja, ja, maar die moet niet Iedereen hebben. wil wat te vertellen hebben. Dus dat, uh, ja, dus dan, dat wordt niet overgeheveld. Dus dat werkt niet. Dus ja, opbreken. Ja, dan, als, dat, als dat er dus niet komt, er komt geen. Komt er niet. Laten we het in een simpele termen houden. Er komt geen. Geen Europese minister van Financiën. Er komt niet een echte Europese president. Dus niet die, die, kruis, die kruiswoordenpuzzelaar van Rompuy. Die echt, er is, zelden hebben ze zo'n grijze muis weten te vinden als deze man. Maar Dat moet ook wel een doen. Maar. Nou, jij ja, hoeft niet. Komen komen zien, als er een sterke man had gezeten, ja, een hadden, man. Een, hadden, een hoop, hadden, hadden een hoop mensen in Frankrijk waarschijnlijk gedacht: dan worden wij niet belangrijk. Maar genoemd. laten we eerlijk zijn, Peter. Dus een sterke man voor Europa, dat zou toch eigenlijk de oplossing zijn? Nou, ik had liever. Uh, mag ik, ik? Ik had liever gehad dat uh, Strauss er had gezeten. Ja. Dat is ja. een sterke man. 30 dat is een centimeter, centimeter man. wordt hij genoemd. Precies. Dus die, die is die van Ballen. Ja. Nou, vergeef die man zijn. Ja, volgende, zijn, als, ik nou, als ik tussen de regels zijn, een beetje doorluister... ben jij toch de man die naar de federatie ik wil. Ben absoluut de man de man van, de, ik ben de man van Europa. Dus ja. je hebt hier uitgenodigd een vertegenwoordiger... van iemand die zegt van... Ik heb, maar dat hij heeft een beetje te maken met mijn dat ik geschiedenis... dat ik geschiedenis heb gestudeerd. Ja. Ik, heb, ik heb gezien dat Europa niet bekend staat... als, uh, als een vredeliefend continent. Nee, We hebben elkaar vele keren de nek omgedraaid... Ik woon nu al, ik ben in 52 geboren. Ik woon, leef al bijna 60 jaar in vrede. En ik vind dat die vrede moet je, die moet je verdedigen. En die is ontstaan niet omdat we het politiek zo met elkaar eens waren, maar omdat we gezorgd hebben dat we economisch van elkaar afhankelijk waren. Vandaar dat ik begon te zeggen met de Europese kolen. Staan ja, dus, uh, ja, Wij Frankrijk. We hebben ja. zelfs de vraag ergens dus, opgeschreven: overwogen vandaag? Zou er helemaal weer oorlog kunnen komen hiervan? Ja, nou, dat, dat, ik, sterker nog, ik. Ik ben daar erg bang voor. En niet meteen. Maar tegen wie? Maar dan? Al, ja. nou, wat, ik, ik zeg vaak tegen mensen: reis nog eens even door de Elzas heen. Ja. He? De Elzas ligt in Frankrijk, wordt nog steeds Duits gesproken. Ja. Ik zeg niet dat de Elzas het probleem wordt. Ik zeg alleen maar al straks landen, als we uit elkaar vallen en landen beginnen, gaan eerst gaan protectionistische maatregelen nemen. Iedereen gaat zijn eigen landje verdedigen. En laten we eerlijk zijn, Frankrijk heeft protectionisme uitgevonden. He? Door een minister Colbert. 17e eeuw, heeft het uitgevonden. Als landen eerst protectionistisch worden, invoerbeperkingen, Duitse auto's mogen niet meer in Frankrijk, Renault's mogen meer niet in Duitsland. Er hoeft maar een of andere gek te komen die zegt: Ik heb hier een prachtig kruidvat, ik steek er een lontje Peter, in. En je bent er weer. Want we ik, hebben het drie ik, keer hebben we laten ja, zien dat we het niet kunnen. Maar hier wil ik eventjes op reageren in dit domein. Kijk, met dat referendum hadden wij ook op een gegeven moment, he, niet die van die, die Griekse referendum, maar hier binnen, van de. Toen zou het licht uitgaan als we niet voor zouden stemmen. En toen ja. is het tegengestemd. Toen hebben ze Tuurlijk. uiteindelijk hebben ze het nog dwars door ons ja. kanaal ingedrukt. Maar toen werd er gezegd: het licht gaat uit. Tuurlijk. En als nu alle Euro-liefhebbers zeggen van: ja, en als we dat niet doen, ja. dan uh, we gaan straks de stoomloks weer richting Polen. Ah, ja, maar Jan, Jan, ik vind Jan, het een Jan, beetje, Jan, denk Jan, Ja. Jan, politici mogen. houden van retoriek. Ja. En ik vind, daar moet je, daar moet je durven doorheen te kijken. Ja, maar als je mij vraagt, gaat het licht uit? Nou, het licht kan uitgaan, maar dan op een maar, maar niet echt door een knopje wat je uitdraait en het licht gaat uit. Nee, het gaat uit omdat. Ja, omdat als we economisch niet meer van elkaar afhankelijk worden, dan gaan we. Dan gaan, gaat, dan gaan, gaan we gewoon door. elkaar economisch bestrijden. En ik maak me dan grote zorgen. Maar ik geef je, ik, ik. Ik zal de zaak. Ik leg de kaart eerlijk op tafel. Dit zijn twee stromingen. En beide hebben hun argumenten voor, en beide hebben hun argumenten tegen. En. Er is ook, ik zou ook een pleidooi kunnen houden voor, een, uh, zeg maar voor een, wat ze noemen die neuro. Hè, dat de, ja, de, neuro de Dat de noord europese landen samen al wel een soort kleine gemeenschap vormen. Mijn enige zorg is, wat ik heb, is als Frankrijk en Duitsland... maar niet met elkaar in conflict komen. Die no moeten oh, geen ruzie krijgen. We gaan straks even met verder praten over de euro en de, de, de, de, de, de euro, ja. euro en over Griekenland. Een werkelijk waanzinnige cliffhanger. Ongelooflijk. Er gebeurt veel meer die Jan vanavond. Peter, we praten straks met je verder. Nou, ja, ik ben er nog. Het ding, nou, het ding is namelijk, ja, grote dingen, kleine dingen. Dan gaan we weer. Het uh, nieuwe, enige, echte, echte Janne-t-shirt is klaar. Ja, hij is klaar. Het, het is, klaar. is klaar. Niet te, te geloven. Schoonheid. En het is prachtig, en het is prachtig. En dus hebben we nog steeds hier voor u ons gruwelijke spelletje. Ja, u kunt bellen naar 0800-1121 voor het echte, echte, enige, echte. Gooi me maar Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, want we zijn wel vrijgevend nog steeds bij de echte Jan. De crisis is hier nog niet helemaal toegeslagen, nee. maar wie weet binnenkort wel. En dan kan je ook bellen, maar dan krijg je niks. Maar ik leg nog één keer uit in het citaat wat je straks te horen krijgt. Er zitten drie nieuwsfeitjes in verborgen. En de vraag is natuurlijk, hé, hey, welke drie, welke drie? Uh, bel 0800 1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt dus het enige echte, echte, enige, echte, enige, echte, enige, echte, nieuwe, enige, echte, echte Janne t shirt. Bel lekker naar je 0800 1121 als je weet wat de drie verborgen nieuwsfeitjes zijn in het volgende citaat. Voor pap Andreeu komt een veel strengere regeling voor het weekendverlof. Hij blijft mateloos populair, vooral bij de armen. Hij is weer prachtig. Hij hey, ziet niet enig, 0800-112, als je alle drie de nieuwsfeitjes herkent. En, uh, oh, we hebben alle bellen. Ik geef geen te doen, hoor. Hassan! <lacht> Hassan? Hey Hassan. Ah, hey, nee, jij bent Hassan. Wij zijn Jan en jij bent Hassan. <lacht> ja, ik moet lachen, ja. <lacht> nee, ik moest lachen. O, okay, oh, zeg maar, ja, Hassan. <lacht> Hassan! <lacht> Hassan! Hassan! Hoe gaat-ie? Ja, ja, goed, het gaat prima. We horen ja, graag de drie nieuwsfeitjes. Wat zeg je? Ben je Johan of ben je Jan? Ah, Hassan die begrijpt, begrijpt wel het concept, maar nog niet helemaal dat je midden in een spel zit. Je moet er die antwoorden geven. Oh, ik moet antwoorden geven. Ja, doe maar. Hassan! Mohammed! Nou ja, helaas, ja, ja, nee, bijna helaas, ja, altijd is dat het juiste het antwoord. Weinig, het schilderweinig. Het is het, het juiste het even... antwoord. De meeste vragen is Mohammed. Ja, maar maar... Vanaf... deze niet. <laughs> <Ja. rassen> We zitten ernaast. We ah. gaan naar Gees. Gees. Ja. Ja. Ja. Gees. Gees. Gees. Ja, Gees. Gees. Gees. Gees. Gees. Gees. Gees. Gees. Je bent een vrouw, hè? Ja. Ja. Dat toch? Kijk. Uh, ja, dat begrijp ik, maar Gees en dan. Uh, nee. De... Ja, dat, weet, dat snap ik toch ook wel. Oh uh, nou, dat was fijn zeg. En We hoe is, een ja, is het echt geest? We zitten kort prachtige voor iets. Ja, ik wou, dat, ik wou iets dieper op die naam ingaan, maar, ja, ik dacht, heb ja, thuis, maar ja, dat moet ik daar doen? Dat moet wel hoor. Waar komt hij vandaan, Gees? Gees? Ik woon in Haren bij Groningen. Lekker belangrijk. Alles. Ja, Heb je ook nog een antwoord op het spel? Stand. Drie nieuwsfeitjes, Eén citaat. Gees? Oh, Gees? Weet ik niet. Nee, ik luister naar het programma. Dus oh, wat ik leuk. ik wil wel even iets zeggen over Mauro en over Griekenland. Oh, hartstikke goed. Dat gaan we zeker doen. Jack, hoe is het? Ja, mij is Goed, jongen. Ah, lekker, Jackie. Heb je er nog uh, drie nieuwsfeitjes? Ja, nou, het punt is, ik heb het niet goed gehoord, want ik zat even op het scheidhuis. Oh, misschien mag je hier nog één keer. Ja, hij zat even op het okay, scheidhuis. Nou, okay. dan kan hij nog een keer doen ja. Voor. Pap Andreu komt een veel strengere regeling voor het weekendverlof. Hij blijft mateloos populair, vooral bij de armen. Nou. Nou, ik ga vertellen twee Janne. Nou. dat ik het echt niet weet. Nee, nou. de Jack, dat had, uh, had ik niet begrepen, dan... je klinkt wel heel erg heel intelligent. In, in, nou ja, heel, heel, heel, ja, maar, maar ik wel volgende week wel. En je hebt goed, gelijk ook, Jackie, uh, lekker te laten zijn. niet thuis. te hopen dat het 27e T-shirt op rij Oh god, nee toch? Gaat dan. naar ja, de onvermiddellijke Jasper de Groot. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Ja. Nou ja, Pi, zeg maar. Nou, het referendum in Griekenland dat niet doorgaat. Ja, ja. Uh, president Ortega die, uh, van Nicaragua, die op de plek van tweede termijn. Ja, ja. En uh, dan heb je nog het weekendverlof bij de gevangenis. Uh, Wat met, uh, een ellendeling mee te ja, gaan. Je bent een vreselijke man. We haten je. Ik zei je niet. Gewoon nu vrijwillig afzien van de t-shirt omdat je er al twaalf hebt... ...en dat andere mensen ook een keer een kans hebben? Uh, ja, is prima. Nee, dat moet je niet doen nee, Jasper, want, want door. voor je het weet is ja. crisis, ...en dan ben je blij dat je een ja. paar echte enige, echte, echte nieuwe enige echte ...je aan t-shirt in je een kastje hebt. kille, kille winter van ja, ik 2011. Je, ik heb vorige week aan iemand beloofd, maar ik weet niet meer aan wie. Nou, ik hoop aan een lekker wijf. Jaapje de Groot, dank Was hem de money grabber van Fitz en de tantrums, geloof het of niet? Nou, jongens, we gaan we naartoe. Ja, ja, naar het actueeltje. Het is als een eitje zonder zout, als een vrouw zonder tieten... en als echte Janne zonder borrel praat. In het glazen huis, je weet wel. Zo'n gedoe waarbij drie DJ's zich een week lang laten opsluiten... voor het goede doel, namelijk zichzelf. Ontbreekt de man waar het allemaal om draait. De man die al zes van de zeven keer meedeed. De man met talent. De enige echte Giel Belen. Goedendag, Giel! Janne, goedenavond. Giel, hoe is het met je? Ja, nou ja, ik bedoel, het is, uh, het is tijd om te gaan slapen natuurlijk, maar... Uh... Het, is, het gaat goed. God, man, wat moet jij blij zijn? Zeg dat je niet meer aan die onzin mee moet doen. Eh, uh, Sergei Quest, nou ja. Ik, ik vind het ook wel weer grappig om op een hele andere manier ermee bezig te zijn. Ja, dat, dat ook knallen hoor. Dat Zeker. Wordt ook... Ja, maar je bent wel blij dat je niet meer aan die onzin mee moet doen, toch? Ik, het... doe er, ik bedoel, kijk, als je bij 3FM werkt, dan doe je mij een serious request. Ik bedoel, uh, in welke rol dan ook. Ja, uh, goed, is het lekker om, lekker is lekker toch mee. om even tegen moeder, moeder Giel aan te liggen... Dan, dan de hele tijd in een glazen huis te zitten, daar, daar of niet? Uh, ja, ik bedoel, ik denk dat ik nu ook nog helemaal niet thuis ga zijn... maar dat is meer omdat ik nu een of andere ja, een tour door Nederland ga doen... Met, echt, uh, ja, met een schema waarvan ik echt denk van, nou uh, ja... Uh, dan zou ik nog bijna liever in zijn huis zitten. Dat is een stuk overzichtelijker. Maar, maar waarom zit je dan niet in het huis? Uh, ja, omdat uh, ja, ik zelf ooit heb besloten na drie jaar Utrecht toen van nou, ik, ik vind het gewoon goed om een jaar daar niet in uh, te zitten. En ja, dat is ook een soort regel geworden. Kijk, het zou ook flauw zijn als het gewoon de hele tijd is. Uh, ja, met wie uh, zit Giel of G en G G Gerard dit jaar in het huis? Ja. Ja, dat, is, dat, dat moet het en, en dat is ook helemaal niet nodig. Ja. Er zijn. Uh, zat... Het uh, ja, heeft wel de charme van uh, de overzichtelijkheid, vind ik. Nou, niet alleen ja, dat ja. zeg. Ja. Maar, wat, wat, wat, volgens mij ben jij het enige radiotalent zo'n beetje op 3FM. En, ja, en, uh, en als jij er niet in zit, wie zit er dan in godsnaam? Ken ik, ik, jij iemand uh, nog van 3FM, behalve Giel, uh, Jan? Ik ben veel te oud voor 3FM, Jan. Ja, en ik ah, ben nu ook ja, veel te die oud. Die die iemand is allemaal echt, ik bedoel, Koen Sander, Gerard Wie? Echtdorm, oh, ja, uh, wie? Oh ja, Koen en Sander wie? zouden kunnen, dat is ook ja, leuk. Nee, maar dan gaan er drieën, hè? Dus als Koen en en Gerard Eckel gaan, dan is het wel klaar. Ja, nou, Sander gaat sowieso nooit, dus... Uh... Oh, waarom niet? Ja, die heeft het gewoon één keer gedaan en die vond het mooi. Die, die vindt het uh, ja, gewoon veel leuker om op een andere manier bij het uh, evenement te zijn. Er zijn er al mensen ook mensen geweest die, die het niet trokken, Giel? Die dachten, ik, ik, ik dacht dat ik het kon in zo'n glazen huis, maar ik kan het eigenlijk niet. Ik word helemaal glazofobisch. Uh, nou, ik weet wel dat Koen bijvoorbeeld wel echt... Uh, maar dat was gewoon meer de eerste keer dat hij heel graag uh, gewoon nog een keer erin uh, wilde. Omdat ja, de eerste keer zo indrukwekkend was dat hij er ja, in ieder geval niet had van kunnen had, uh, genieten. Zeg maar. dat, vind ik, oh. dat vond ik al. Hé, hey, maar uh, nu wordt er geld erin gezameld altijd voor een goed doel. Uh, en, en nu voor moeders in een oorlogsgebied. Nou, nah, ja. wat is dat nou voor een raar goed doel? Nee, dat is echt... Ja, maar dat, is echt, dat vind ik echt... Het mooie van Serie Quest is gewoon het feit dat het zo'n stille ramp is, zoals ze uh, dat noemen. En dat nou. is echt uh, ja, Rode Kruis helpt ons daarbij. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook uh, degene die. Ja. Ook maar leg eens uit, Giel, wat, wat is dat precies? Moeders in oorlogsgebied, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, kijk, uh, je moet je dus voorstellen, dat is echt een, een, een ding, ja, daar hoor je nooit iemand over. Maar op het moment dat er uh, in uh, ja, oorlogsgebieden zijn, dan ja, worden de vaders uh, uh, uitgemoord en de, de vrouwen worden. Nou ja, of verkracht of in ieder geval alleen achtergelaten. En ja, dat is natuurlijk toch uh, de basis van een, van een gezin. En ja. op het moment dat je daar iets voor uh, kan regelen, en dat is dus wat het rode doet, en soms is dat heel bazaal, gewoon uh, onderdak, voedsel en echt, ja. dat soort dingen. Of het kan ook echt zijn, opleidingen of, of uh, nou ja, gewoon psychische nou zorg, ja. weet je wel, whatever. Het is gewoon zo belangrijk. En dat is, nou ja, als daar een injectie je voor uh, kan geven, ik bedoel, ja, Erik is net terug, ja. Uit die voorkeurs. Nou, als je die verhalen ook hoort. Het yes. nou, is gewoon een hartstikke goed doel, dus uh, je hebt gewoon ja. gelijk ook. Uh, ja, natuurlijk, Want ik zie jou zijn. trouwens ook wel in zo'n glazen huis. Ja, meis. ik mag dus denk ik niet, omdat nee. ik op uh, uh, ja, Radio nou, 1 Dat zit, weet ik wel. En dat en is waarschijnlijk een technicality lijkt me dat. Ik vind niks van mij. Als jullie een soort uh, eigen actie ontplooien. Ik bedoel, jullie kunnen ook zelf uh, lang in de studio ja, blijven. Alleen, het probleem is een beetje van Heemskerk en voor mij, is dat wij allebei één goed doel kennen. Nou, nee, ik vind. Moeders in Ollos gebied ook wel een goed doel. Meen je dat nou? Ja. Zolang ze bloot zijn en in je blaadje komen waarschijnlijk. Ja, dat dat, dat zou je kunnen nog ja. proberen natuurlijk. Ja, nou. hey, Wij gaan het gewoon even zelf doen. Hey, welke prutsers uh, moeten er van jou in, in, in dat huis, nu jij niet gaat? Noem, uh, noem eens drie namen. Uh, Gerard sowieso. Ja, sowieso. Uh, ja, ik, ik, ik, ik zou zelf... Uh, Timor vind ik er echt. Uh, die moet er echt wel Ja, Timor. En uh, ja, dan vind ik het te moeilijk. Want dan, ja, ik zou zeggen, Koen toch ook... Wat dacht handen. je van Robbie Stenders? Ja, ik, weet niet, ik denk dat Rob niet wil. Nee, nee, nee. Rob wil niet meer, geloof ik. Onze onze, onze raden, je baas mag er niet in. Oh, ja. Hij wil niet, zegt ah, hij. Ja, broer, ja is de is gewoon de autokwattwielig nee, zijn. Ja, ja, je moet ook een beetje oudsdouwer een beetje en jeugd hebben voor zo'n glazen huis, Jan. Ja, je hebt gelijk ook. Hé, <laughs> hey, ja. uh, Giel, uh, ja. nou ja, heel veel succes in de bus en dat je dus niet in die kast moet. Ja, jongens, ik wil jullie ook dus vragen voor iets. Uh, oh, god. Uh, kijk, uh, uh, zeker uh, uh, de Heemskerk-Jan, die is dan ook echt op het podium actief en zo. Ja. En dan misschien, uh, nou ja, met Saskia of whatever. Ik, ik ga namelijk langs uh, verschillende poppodia en dan doe ik een soort avondvullend programma. Oh, die zingen, met bandjes, met dichters, met rappers, met... Nou ja, dan moeten mensen voor grof geld kaartjes kopen. En dan hoop ik op die manier in die week, uh, nou ja, toch wel even cash in te zamelen. Ja. En ik zou het leuk vinden als je dan op een avond, uh, nou ja... Uh, dus eventjes uh, uh, ja, een act van vijf minuten even op een podium komen. Nee, dus, als jij, jij zorgt dat jouw publiek één buitengewoon onsmakelijke man-vrouw vraag verzint... dan ja. zal ik die met de Oude Noord graag komen beantwoorden. Ja, denk ik. Dus, top. Yes. Ja, helemaal goed. Ja. Ja. Nou, dat ja, joh, de maar, de maar wacht even, als we toch handjeklap aan het doen zijn. Uh, kom jij een keer als hoofdgast dan in Janne? Ja, dat is samen midden in de nacht, jongens. Nou, uh, je bent toch een nachtbraker? Dan ben ook je geweest. Ja. Ja. Ik, het. ik bedoel, het feit dat ik nu nog op ben is ook wel een ding, maar ik kan nu gewoon uh, bam uit en slapen. Ja, ja joh, maar dan, dan zetten we een koffie met cola en dan roeien we dat andere poeder erin en dan, dan kan je er zo in één <laughs> keer dwars doorheen joh. Ja, ik vind het echt wel een keer leuk. Ik bedoel, ik vind het een goede show, maar de eerlijkheid gebied wil zeggen dat ik hem wel vaak op een ander thuis terugluister, maar ik... vind het eh, een fantastische show, ik ben het alleen nog nooit gehoord. Ja, nee, <laughs> nee dat is nee, goed. Nee, ja, jij zei het ook. Dat dood. geldt voor mij ook, ja, je mag, ja, ja, ik, ja, ik luister wel, ook nooit. ik luister, luister wel, ook ik luister Ja. Nou ja okay, Hé, ja, hey, hey. Hey, Giel, dankjewel. Gelukkig slapen en uh, succes okay, morgen. Succes, en En jij hoeft niet in het glazen huis, dus daarmee gefeliciteerd. En morgenochtend ook even niet bellen, als je wil. En even de Jan een keer niet bellen. Oké, tot ziens. Giel, Jan Roos Jan Heemskerk. Ja, we zijn weer terug bij Peter van Haart. De man die ons uh, ja, gaat vertellen of we de blikken bruine bodem moeten gaan inslaan of niet. Laten we even beginnen met uh, uh, dat Griekse referendum wat toch niet doorgaat. Was dat verstandig of niet? Heel verstandig. Maar, ik moet zeggen, het, want ik vind. Dat was verstandig. Wat, ja, want. Was wat, was, wat, wat, wat, wat was de vraag geweest die ze hadden gesteld? Als ze de vraag gesteld, wilt, wilt u nog meer bezuinigen? Wilt u nog meer de broeken aantrekken? Ja, dus dat nee. Dat zegt iedereen natuurlijk nee. Bovendien hebben we... Dus wat, de, de enige vraag die relevant geweest was... maar dat ook een levensgevaarlijke vraag... wilt u wel of niet binnen de euro blijven? Maar die vraag die kun je niet stellen... want Griekenland kan niet zomaar de euro uit... Als je, je, kan toch, je kan toch wel zeggen, we doen nee, niet meer mee? Nee, dat kun je niet zeggen. In het verdrag wat we met elkaar gesloten hebben, hebben we geen uitgang gedaan. Je kan niet eenzijdig de boel opzeggen. Kan niet. Onmogelijk. Onmogelijk. Ja, dus dan. als Griekenland eruit wil, dan moeten ze niet alleen uit de euro stappen, maar dan moeten ze uit de Europese Unie stappen. Maar nou, nou, dat kan toch? Dat kan. En dan is het wel klaar. Ja, nou, maar dan ik, zie ik de mogelijkheid. Maar, maar ik zou je zeggen, dat, dan, dan, wordt, dan wordt Griekenland inderdaad nog meer derde wereldland dan Angola, waar je het al over had. Want. Als je kijkt hoeveel structuurfondsen bijvoorbeeld in, al naar Griekenland gegaan zijn. Dat heeft niks met euro te maken. Het is gewoon zeg maar, ontwikkelingshulp van binnen Europa naar regio's. Ook Nederland krijgt wel eens steun uit Europa. Dat houdt dan op. hè? Want als je niet meer in de Europese Unie zit, krijg je ook niks meer uit de structuurfondsen. Geen paspoorten, geen Schengen meer. Je kan niet meer reizen. Invoerbeperkingen. Alles je zit een gekke som alles prima lijkt. Hè? Dus dat lijkt me geen, voor de Grieken absoluut niet prima. Dus, maar kun je, maar, nu, maar de, de, kun je dat aan mensen vragen? Kunnen mensen daar een eerlijk antwoord op geven? Je vraag. Ja. Heb je Want, wat aan de demos? Ik geloof er dus geen bal van. Maar dus ik ben blij dat het referendum niet doorgegaan is. Maar het is, wel hun eigen, het is wel hun democratische recht om het te mogen houden. En is dat niet het hele probleem van die hele euro en Europa daarbij dat alles democratisch moet gaan? Ja, ja. Nou ja, ja, als je kijkt naar, naar, naar 17 landen in de euro... 27 landen in de Europese, in de Europese Unie... het is natuurlijk te gek voor woorden. Ja, wat dat betreft, zeg ik... democratie heeft zijn grens bereikt hier. Als, ook als, maar als, als één klein een sterke man of ja. een autocratie? Wat wil je... Een paar donos, sterke, slimme mensen? Nou, kijk, een paar slimme, sterke mensen... zou ik zeer op prijs stellen. Ik dus we moeten de democratie eigenlijk opheffen? Nou, ik... ik Kijk, Ik weet dat ik hier nee. zeg. Nee, niet opheffen. Ja, dat zou je is jammer, zeg. Ja, dat zijn we wel willen. Ja, de stond, er al, nou, stond er al Sterke, op de sterke al. mannen hebben we ook gehad in Europa. En daar zijn we ook niet blij over. Dat is over geen geweest. feest. Okay. Maar, nee, dat is waar. maar wat meer charismatische mensen die ons op sleeptouw nemen. Die nee, goed, ons ook, we hadden dat, al vastgesteld dat het voor we de, de Federatie was. Dat is goed, dat is prima. Ja uh, uh, maar het grote probleem, dat hadden ja. we namelijk ook al vastgesteld, is niet de Griek. Nee, is, de Griek maar, is de, de Italiaan. De Italiaan, de Italiaan. De, de hoe groot is het het probleem? De grootste staatsschuld ter wereld, Kijk, de, de, op, drie, op twee na grootste staatsschuld ter wereld. Eerste Verenigde Staten, nou daar weten we alles van hoe groot die is. Dan Japan, dan Italië. Dus je praat hier over 1900 miljard. zou ondertussen met rente alweer opgelopen zijn richting de dus 2000, 2000 miljard. biljoen. Ja, Heel dat goed. is... Ja, dat is vijf keer... Wanneer zeggen we duizend miljard? Twee duizend miljard. Nou, dat, dat klinkt meer dan ja. twee miljard. Kijk dat is maar, mooie. Nederlandse staatsschuld. Hè, dat is vier, vijf keer zoveel. Sowieso is, is, is Italië een hele grote economie. Een erg belangrijke economie. En daar hebben ook onze banken... Ja, dan mag peanuts staan in Griekenland. Maar ga je kijken wat Nederlandse banken in Italië hebben uitstaan aan leningen, dan praat je echt over andere grootheden. En dat kun, kan zelfs, zelfs Nederland niet zomaar eventjes kunnen afschrijven... zonder echt grote problemen hier te krijgen. Maar maar Griekenland, Griekenland was een schaamlap. Uh, een schaamlap. En dat is zo weg. Happieke ja. dappie dat ja. Zo, Griekenland dat, dat, weg. Dat, als dan we dan je, uitzoeken. dat kunnen we... Dat, nou, ja, gezien kunnen we de, gezien dat het maar 3% ja. is... gezien dat het... Dat, de, ja. dat Europa zien we maar uit, kunnen we oplossen. Ja. Grieken, ja. Zien we maar, er maar uit. En dan komt de Italië in het kunnen we uh, het nooit oplossen. Nee, dus Italië, moeten we, Italië moet goed, goed, gewoon gered gaan worden. Maar wat, wat moet ik Italië o, zelf doen? Om, want, wat ik ervan dus, snap, is ja, dat ze best okay. uh, uh, het, dingen aan het doen zijn. Ze zijn aan het saneren en aan het bezuinigen. Dus met ja, ja, een beetje allemaal, geluk krijgen het is, ze net daar wel een soort van budgetneutraal. Maar er ligt een schuldenberg zo hoog als de Appenijnen. Ja, prachtig, topografisch verantwoord. Een stukje beeldspraak. Maar wat is daar het probleem precies in Italië? Kijk, nou, de, dus, dus, dus, de schuld is het probleem. Ja. Maar wat vaak niet erbij genoemd wordt... is dat de schuld is van de overheid. Kijk nou eens naar de private sector in Italië. Is erg rijk. Het is een inkomensprobleem daar. Um, ik geloof dat 85% van de... Uh, woningen in Italië zijn, hebben, dragen geen hypotheek. Nou, ja. kijk maar wat hier in Nederland. Hè? Precies andersom. Ja. Dus, betalen ze daar wel belasting dus, trouwens? Nou is... ja, dat, dat, op papier denk ik. Want in werkelijkheid denk ik ook niet. Dus, maar dat is ook een beetje een probleem. De Grieken dus je moet, die betalen geen belasting, maar de, precies, de Italianen ook niet. Ik vermoed het niet. Ik, durf, ik, ik heb het in Griekenland aan de lijve ondervonden. Ik heb het gezien hoe het gaat. In Italië heb ik dat nog niet gedaan. Maar, maar Peter... Dus het begint één. Laten we het begin. Gewoon belasting gaan heffen bij je burgers. Je burgers, je kan niet van een overheid vragen... dat ze allerlei voorzieningen voor hun rekening nemen... en er niet voor willen betalen. Nee, nee? Begrijp, begrijp ik. Dus, maar, dus beg maar, is het, maar, maar is het te redden? Dat is eigenlijk de ja, vraag. natuurlijk is het te dus redden. Dus als zij belasting gaan betalen... En we, en nou, het, wat, wat, wat ja, maar ook probeer, wat... probeer die... om het niet te moeilijk te maken... probeer de nee, korte termijn, lange termijn uit de elkaar te halen. De lange termijn is dat ze moeten gewoon belasting heffen... moeten bezuinigen, de tering aan de nering zetten... Hoort er allemaal bij. De korte termijn is dat we niet moeten toestaan dat de financiële markten. maar ik zeggen, het dus aan en zeker de speculanten. Hun zich op Griekenland gooien. Proberen dat land kapot te krijgen. door die obligaties die ze hebben gewoon constant maar te verkopen. Waardoor die rente oploopt. En als de rente oploopt, neemt de rente op de staatsschuld neemt ook op. En zo gaat een land gewoon. gewoon ja, door het naar de kloot te Gewoon naar de klote Ja, want je dus komt er in een subsidie-systeemcontract. Dus ja, precies. Dus zorg nou daar op korte termijn dat die financiële markten... niet kunnen gebruik maken van Italië. Stel daar nou, Italië gaat het zelf niet redden. Dan moeten we ook weer een hulppakketje regelen. Maar dan gaan we toch nooit daar elkaar hebben, schrapen? Dat, dat, we hebben al gezegd dat we daar dat noodfonds gaat komen. Maar, dat noodfonds was duizend miljard. Dat is te weinig. Dat is te ja, dat, moet ook, dat moet ook groter worden. En, maar het houdt toch wel een keer op? Dat het lijkt... Dat lijkt of het een keer ophoudt. Maar als je, van, als je ervan overtuigd bent... dat Italië in principe een solvabel land is... dat ze zich... Dat ze zich eruit kunnen laten groeien. En Italië is niet Griekenland. Dan moet je eerst zorgen dat je die financiële markten tot rust krijgt. En dat doe je door te zeggen: als jij, gaat ver, als jij die obligaties blijft verkopen, ik koop ze gewoon. Ten alle tijden. Ik koop alles wat jij verkoopt, koop ik op. Ik geef je ja, een, u een briefje. Ja, ik het. geef een briefje. Speculanten stoppen ermee. En dan heb je dat probleem, dat probleem eindelijk onder de knie. En dan kun je gaan nadenken over die lange termijn. En dat is wat we gezegd hebben. Ja, fiscaliteit, is Het nee, ja, hulppakket groot, ja. dat wordt enorm groot. Wordt enorm groot. Ja, maar dat zei... En dan begint Spanje te zaken, Dan ja. begint Portugal te zaken. Dan ja. komt Ierland daar... Dat, daar hebben we het herpoon niet ja, voor. Dus dat... je moet nu ballen tonen. Exact. Ja, dus Griekenland eruit flikkeren. Ja, maar dan, dan ga je in Griekenland en Italië. Met elkaar. Griekenland... Nee, maar dat kan je in ieder geval laten zien aan nou, de het... Italië. Dat je wel ballen hebt. Kijk, het Grieken... Ja, maar daar hadden we het eerder moeten doen. Hè? Oh. En een hoop mensen hadden al gezegd... Zorg ervoor dat Griekenland niet in de problemen komt waar ze nu zitten. Want het heeft... Wat ze noemen besmettingsverschijnselen naar Italië toe. Ja. Nou, dat heb je gezien, hè. We waren laks met het ingrijpen in Griekenland. En Italië is nu in de problemen. Die rente daar, die loopt optisch nu boven de 6 procent. En ik geef je, over een schuld van 2000 miljard... is een, een tiende procent meer rente. Ja, kan je een nek omdraaien? Ja, ja, laat staan, de procent is. Ja, he? dat verdienen dus, niet. Dus oppassen, je ma het mag niet verder gaan naar, hey, naar Spanje. Het mag, mag niet naar Italië toe. Mag is dus, een hele domme je... vraag stellen? Beginnersvraag, nog ja, even. Ja, ja, ja, dat hele groeiprincipe, hè. Ik heb ook het idee, je bent toch een keer uitgegroeid? Hoe kunnen we nou een heel systeem blijven bouwen op het idee dat... je bent een keer uitgegroeid? Ja, dat denk ik dan. Dit is misschien heel raar, maar ik hoor altijd maar van... Ja, groei, dan vechten we ons er weer uit. Als we maar 2, 3 qua economie blijven groeien. Dat betekent dus dingen maken die we telkens weer moeten zien te verkopen aan mensen. Ja, en groei geeft inkomen. En inkomen geeft weer de mogelijkheid om belasting te hebben. Ja, maar wat Jan wil zeggen, is het niet gewoon een keer een eind aan de groei? Nou, ik hoop het niet. Het is ook een absoluut, niet een strikte relaties gegeven. Dat vind ik altijd zo. Dat is de economievraag waar ik nooit uitkom op de Van Groei is natuurlijk geen gegeven. Dat kan niet. Er is iets voor hoeveel kun je hebben. Het is ook hoe je groei Want Je kunt groei definiëren met... Kijk, als je zegt groei... is het uitputten van al je grondstoffen... Dan weet, je dat er een, dan weet je dat er een keer een einde komt aan dat soort groei. Ja. Maar groei kan ook, wat ze noemen, zijn duurzame groei zijn. Ja, diensten. Ja, dus, maar kijk nou naar, naar Nederland sinds, sinds de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn echt elke keer een klein stukje rijker geworden. Ja. Dat noem je ook. Dat noem je groei. Ja, ja, ja. Dus ja, maar het is niet, ik zou ik niet weten. Of... Ja, nou ja, goed, ik heb het al niet... Moet je niet, niet daar te afhankelijk van zijn? Is het niet, Jan en ik zitten de hele, de hele avond op te praten over ja, maar ons je mag, garnalenvisbedrijf. Ja, maar kijk, je, ja, maar... Ik, je mag van mij betreft teruggaan in je, in je groei. Maar dat betekent dat je ook teruggaat in je welvaart. Dat is overigens een keuze die je maakt. Want als we tegen mensen zeggen van... Nederland gaat waarschijnlijk terug naar de welvaart van... wat zei ze? 1995 geloof ik. Nou, was ook lekker, toch? Ik, precies. De meeste mensen zullen zeggen... Ja. nou, zo slecht had ik het niet. Ja, dat dus, het vertellen. En toen werd Ajax we de Champions League e, Exact. Nou, nou, nou, nou kijk, dan nou, gaan we nou niet over voetbal gaan praten. Oh, als we nee. daar even ja. natuurlijk, toe ja. kunnen. Godstamme, krakenpijn. Nog één vraag. euro euro, is dat dan niet de oplossing? Ja, ja... Je vraagt aan de verkeerde. Jan, de euro is dat dan niet de oplossing? Je vraagt het dan ook aan de verkeerde. Jezus, is er iemand die je wel antwoord kan geven? Je de, je ik, de euro's euro's euro's ik geloof, ik geloof niet, ik geloof, ik geloof, ik geloof, we hebben net in de pauze heel even China aan de orde gehad, ik geloof in een sterk Europa als blok tegenover de Verenigde Staten en ten opzichte van Azië. Nou, dan gaan we het daar straks eventjes over hebben, over die Chinezen. Noemde Arjen de Boekenstein ook alweer die Chinezen, Jan, weet je dat nog? Ja. Nou, als Pleito. Ach, dat mag Echt ik niet waar? zeggen, Peter. Jawel, dan blijf het wel niet. Hij heeft het ook gezegd.